Psalm 84, het eerste zangvers. Hoe lieflijk, hoe vol eigen op. O heer, de reger, God, zijn mij huis en tempel zingen. Hoe branden mijn genegenheid, een zeer voorhof in te trekken. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft. Wij noemden u van Psalm 84 en daarvan nader het eerste zangvers. Ik wens er nu een gedeelte voor te lezen uit godsdierbaar woord en goddelijke getuigenis, welke u werd opgedeekend in het tweede boek, Samuel, en daarvan aardig het negende hoofdstuk. Wij noemden u twee, Samuel, negen. En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik wel dadigheid aan hem doe, om Jonathan's wil. Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba en zij riepen hem tot David. De koning zei tot hem, 'Zei gij Siva, en dan zei hij uw knecht. En de koning zei, is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe. Toen zei de Sima tot, tot een koning, is er nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Siba zeide tot de koning, zie jij ze in het huis van Machir, den zoon van Amir, de Lodeba. Toen zond de koning David heen en nam hem uit het huis van Machir, den zoon van Amir, van Lodeba. En als nu niet wie boze de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, door David in kwam. Zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zei hem met de doosheid. Hij zei dus, hier is uw knecht. En David stelt dat hij vreest niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid u doen. Om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders wel wedergeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog je zingen, en zeiden, wat is uw knecht, dat gij ge jong gezien hebt naar een dode hond als ik ben. Toen riep de koning Siba, Saul's jongen, en zei tot hem, Al wat Saul gaat, heven zijn ganse huis, heb ik den zonen sveren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land beiden, gij in uw zonen, en uw knecht en zult de vruchten inbrengen, ...opdat de zonen Husseren brood hebben, dat die eten. En Mifibozet de zonen Husseren zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Siba nu wat vijftien zonen en twintig knechten. En Siba zei dat aan de koning. Nou alles wat meneer de koning zijn knecht gebiedt, zo zal uw knecht doen. Ook zou het etende aan mijn tafel als een van de koningszonen zijn... Mephibozet had een kleine zoon, mijn naam was Micha, en alle die in het huis van Siba woonden, waren Mephibozet knechten. Alzo zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, opdat hij gedurelijk had aan de koningstafel en hij was kreukend aan beide zijn voeten. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God den Vader en van Jezus Christus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht des Heer. Het heeft u behaagd om ons samen te brengen aan de plaats des gebedsheer. Met het doel waartoe, dat u volmaakt bekend, opdat we de dood des Heeren zouden verkondigen. Wat zou het groot zijn als u ons daartoe met uw heilicht wilde voorgaan en ons uw goddelijk onderwijs, de prediking en ook mocht het zijn tot verzegeling onder het sacrament, niet wilde onthouden? Kon het zijn, wil de rijen nog eens doorgaan. Van verre of van nabij gekomen zijn dit. Wij zijn allen op de reis om eenmaal God te ontmoeten. Wil de nood nog eens op onze ziel binden. Opdat we u nog eens kregen aan te roepen. Gelegd en het, Ik liet niet af. Met hand en oog te heffen naar omhoog. En dat dan deed ervaren. Hij zag van Sion neer. En... Hoorde mijn gebeden. O God wat zou dat groot zijn. In dit avonduur. Dat er nog mensen. Tot God bekeerd werden. Ach bekeerde mensen. Zijn er nog zat op de aarde. Maar tot God bekeerd. Dat zijn er weinig. Als dat nog eens mocht gebeuren. Hier in de gemeente Welders Zal het groot zijn. Dat zou toch strekken tot uw ere, ook bij de voortgang, als je uw volk wilde sterken in het geloof. Want van Abraham, diens knecht staat, dat je mij hebt gesterkt in het geloof en dat die God de eer gaf. En dat is toch het grote doel van al uw werken, maar ook in het werk der verlossing. Dat heb je zelf betuigd, gezegende middelaars. Vader ik heb u verheerlijkt op de aarde. En u verheerlijkt mij. Met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Zou het groot zijn. Als je daar het sacrament Wilt het gebruiken. En het woord wat gesproken zal worden. Ach heer dat zijn middelen. Op zichzelf het u verordineert. En wij zijn mensen kinderen. Die niets voort kunnen brengen wat God behaagt. Maar ach. Als u nou eens wilt het aanzien in hem, in van wie je getuigd hebt van de hemel. deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me behagen heb. Door hem zult u in uw volk nog wel behagen kunnen hebben. En dan zult u dat ook laten blijken. O, dat we nog verwaardigd mochten worden. Recht ontdekt te worden. Aan onze diep verloren staat. Waar we vervreemd van God gevallen zijn. In ons zocht Adam. Dat we niet alleen overtuigd werden van zonder gerechtigheid de doordelen levend gemaakt, maar ook God nog eens ontdekt mocht worden, want de ware ontdekking, die voert altijd naar de middelen toe. O, de Heilige Geest, daar staat toch van geschreven: die gekomen zijnde, zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen, dat ons dat nog eens te beurt mocht vallen. Versterk ook hetgeen ge hebt gewrocht in de zielen van uw ellendig volk. Ach, wat kan de strijd hoog gaan. Wat de verbergingen velen zijn van Gods aangezicht. En dat zijn onze zonden die scheiding maken. Aan u ligt het niet, heren. Dan zullen we allemaal moeten betuigen. Zodra er we weinig licht in onze ziel valt. Dan zullen we God de eer geven. En aan dus eigen schuld aanvaarden. Mocht het dus zijn, ook in dit avontuur. Wagen toch uw eigen inzettingen, die we nog wensen te betrachten. Mocht het zijn, Heeren, gelijk het brood dat gebroken wordt. Zo hebt u zelf laten verbreken. Hoe zal ooit de liefde God pijlen die van Christus uitgaat? Dan God verheerlijken en zich God onstraf, onstrafelijk oppassen. Dat was toch het grote doel. Daarom heb je met een eenmalige offer aan dat gedaan. En wederom zijt gelevend geworden. En u leeft ge aan de rechterhand des vaders. Om altijd voor uw kerk te bidden. Ten eerste dat de uitverkorenen zullen worden toegebracht. En dat de gelovigen zullen worden versterkt. En dat ze eenmaal uw raad uitgediend hebben. Opgenomen Zullen worden in heerlijkheid. Zo sneek we het nog. Voor uw aangezicht. Voor alle die zijn opgekomen. Kleine kinderen, jongeren en ouderen. We zijn allemaal op reis om u te ontmoeten. Hoel ons ervaren. Dat dat nooit kan. Met natuurlijke of met geestelijke weldaden. Alleen op grond. Van die volmaakte gerechtigheid. Die van de dood trekt. Ach dat u er plaats voor maakt. Waarvan vankelijk een beginsel hebt gebracht, en dat het nog eens zijn mocht, na plaatsing dat het werd toegepast in onze zielen. Zo smeek we ook voor hem, die in dit avonduur uw woord nog wensen te bedienen in het sacrament, dat ge de opening uw woords wilt het schenken, en de kracht van u deed uitgaan, ook bij het sacrament, voor degene die het nuttig is erom. Mocht het dus zijn dat ons hart nog vervuld werd, met de veelvoudige lof, de Seer. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen Psalm 63, de versen 1 en 2 en 3. Psalm 63, vers 1, 2 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel, er liggen mijgen. En dorsten naar u in een land, dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Wat er verder volgt, vers 1, 2 en 3, Psalm 3 en 6. Dat is, gemeenschap met Christus te oefenen. Dus dat is alleen beoorloofd als er een ander, een geestelijk leven kan. Want daar gaat het over. Men moet niet aan het avondmaal gaan om het geestelijk leven te krijgen, en we moeten wedergeboren, geestelijk levend gemaakt zijn, opdat het leven op middellijke wijze zo versterkt wordt. Daar gebruikt God voor het woord en het heiligavond. Dat woord kan ook versterking geven, waar God zich van bedien onder het leven. En het kan ook gebruikt worden onder de prediking, als God zich van bedient. Wij kunnen dat woord soms predik als de Heer de opening geeft, maar toepassen, nee, dat is Gods knechten niet toevertrouwd. Dat houdt de Heer dezelfde. Want daar is de Heilige Geest voor nodig. Die werkt de waarachtige wedergeboorte op het geestelijke leven. Die versterkt zij onmiddellijk of middellijk door het woord en door het sacrament. Nu dachten we vanavond dat dat zulke een grote weldaad is. U ook bij een weldaad te gaan bepalen die David mocht beoefenen. Dat was voor David een koninklijke weldaad. Voor het bedoel ik een koninklijke weldaad. We lezen daarvan ons woord onze tekst uit 2 Samuel 9, 13e of laatste vers. Wij noemden nu als onze tekst woorden 2 Samuel 9 vers 13. Al zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij geduriglijk art van des konings taaf. En hij was kreupel als een beide voeten. Tot zover. Zie daar een koninklijke loudheid waarover hier geschreven wordt. En we wilden u ten eerste bepalen bij de onderdaan des konings. Ten tweede bij de tafel des konings. En ten derde bij de spijs des konings. De onderdaan. waarover het in de tekst tekstwoorden gaat. daar lezen we van als een wonder, Dus dat is de onderdaan. Mefiboze. afkomstig uit Lodebar. En dat betekent pesthuis. Dat is niet zo'n mooi afkomst, hè. Maar die wordt dan en, de staf van die Mephibozet geschreven, hij was kreupel aan zijn beide voeten. Dat is ook niet mooi, hè? Ik heb wel eens mensen ontmoet die aan één voet kreupel waren. Maar je ziet ze ook aan allebei soms. Daar kun je ze helemaal niet weg. Kijk, zo was het nou bij Mephibozet. Zijn voetster... Toen hij nog een klein kind was, had hem laten vallen. Dus ik raad allegenen die kleine kinderen moeten dragen, dat ze het goed vasthouden. En niet te veel door het praten af laten leiden, want laat ze hem vallen. Hè? En zo ze moeten zorgen dat zo'n kleine met twee kreupele voeten door het leven moest. Nee, boos, hè? Was dus geslagen aan zijn beide voeten. En waar was hij van afkomstig? Hij was een kleinzoon van Saul. Van die boze Saul. Waarvan God zegt die hebben toch verworpen. Maar Mefibozet was geen verworpen. Nee, zo was het niet. Mefibozet wordt in het teksthoofdstuk genodigd door David de koning om een koninklijke welwaar te krijgen wat een bevoorrechte Mephibozet dat hij in de gunst van David de opvolger van zijn vader van zijn grootvader zou, mocht delen want Mephibozet was een zoon van Jonathan en dat was een hartvriend van David en, David was Jonathan nog niet vergeten hoor. Nee, het was niet gegaan zoals Jonathan het gedacht had. Die had gezegd tegen David, gij zult koning worden en ik zal de tweede bij u zijn. Maar die tweede bij hem zei, dat was er niet meer bij. Want toen was Jonathan al gesneuveld. In de strijd. En zei David toen, nou vergeet ik het maar wat ik aan Jonathan beloofd heb. Nee. Je hebt wel eens mensen die beloven je van alles. Maar zodra als ze vertrekken, dan vergeten ze alles. Dat is niet zo mooi, hè? Maar zo was het bij David ten opzichte van Jonathan en zijn naastaten, niet. Want er was nog een zoon van Jonathan, en dan zegt David: als hij dat hoort, dat ik Gods weldadigheid bij hem doen zal. En waar is hij? Hij zat verder van Jeruzalem af in Lodewaard. En dan zegt David: zo kostelijk, laat hem halen. En toen mocht hij bij de koning wonen te Jeruzalem. En nog meer, hij kon niet werken voor de kost, maar hij moest toch eten. Gij zult gedurigelijk brood eten aan mijn tafel. Wat een voorrecht. Als iemand zijn tafel gret houdt voor je, hij je niet meer werken kan, dan kun je er iets meer aan doen om je brood te verdienen. En als je geen voedsel hebt, dan kun je niet missen. Dan zou we sterren weg. En wat zorgt God voor, me, voor die Mephibozet. Hoort maar. David zegt. Gij zult gedurelijk brood eten aan mijn tafel. En hier wordt het bevestigd. Al zo woonde de Mefibose te Jeruzalem. Omdat hij gedurelijk aan de koningstafel. staat. En wat denk je dat die man zo verwonderd zal zijn geweest. Als je op zijn beide kruipele voeten keek. Maar hij was aan beide voeten kruipel. En als dan de koning ook aan die tafel kwam. en hij zag dan iets van de majesteit van Koning David. dan is hij nog wel dieper weggezakt, denk ik. Want als je aan beide voeten geestelijk kruipel bent. en de Heer openbaart door de Heilige Geest. die gezegende middel daar in je ziel. Oh, mensen, dan val je zo mee als we hebben. Dan blijft er geen geest in je over. En na je dan kijkt op je kruipende voet, op je afkomst, hoe ellendig dat je het eraf gemaakt hebt en hoe diep gevallen in je staat, dan kun je toch niet begrijpen dat hij je, je nog eens verwaardigt om aan de koningstakel te nodigen en te Jeruzalem te laten wonen. Nee, dat is niet te wachten. Die onderdanen konings. Die was eigenlijk des doodschuldig. schuldig. Want zijn vader zou had David vervolgd. Wat lag het nou voor de hand? Dat was in die tijd der koningen gewoonte. Als ze de overwinning behaalden op de tegenstander, om dan ook het nageslacht uit te roeien. En dat deed David nou niet. Jonathan was gesneuveld. En dan vraagt David, is er nog iemand van de huizen Saul? Dat is ook een vraag. Hè? Naar het huis, naar het nageslag vragen van je beterste vijand. Want David zocht hem, Saul zocht hem alle dagen om hem te doden. En nou vraagt David of er nog een van die nakomelingen is. En dat vraagt hij niet om die nakomelingen te doden hoor. Dat ik Gods weldadigheid bij hem doe. Dat is nou nog eens grote genade mensen. Het is grote genade als je je En dat je het niet terug doet. En als je vriend is. Dan gaat dat ook nog een beetje daarvan houdt. Maar als je je betterste vijand betreft. Zo zou de betterste vijand van David was. Dan zou je toch denken. Zodra als David dood is. Dan zal die nageslacht ook wel uitroeien. Ja dat had zouden wel graag gewild. Maar David deed het niet. Nee. Dat ik Gods weldadigheid bij hem toezet. En wat een gelukkige Mephiboz had. Hij kon niet werken voor zijn levensonderhoud. Want hij was kreupel als zijn beide voeten. En hij was een arm. Je hoeft niet te geloven dat hem veel rijkdom nagelaten heeft. En dan staat er. Als woonde woonde Mephibozet te Jeruzalem. Hij kreeg nog gewoning ook. En er woont van God. En dan lees ik in de tekst. Omdat hij dat wachtte te geven, Omdat hij gedurelijk brood had aan de koningstafel. Wat een eer voor die hè. Aan de tafel van David gedurig genodigd te worden. Daar moet niet men over denken. Hij kon er zelf niet voor zorgen. En David zorgde dat hij een woning had. En dat hij namelijk Mephibozum gedurende aan de koningstafel zag. En als nou die onderdaagse koning die Mephibozum is op de koningzaag. En op zo'n goed toebereide taal, en dan op zijn kreupele voeten, dan kon het er niks van begrijpen. En ik denk dat het bij Gods volk niet anders is. Als ze eens kijken op de beide voeten. En dat bedoel ik geestelijk, dat ze nog geen voetstap kunnen lopen zonder God. Net als een klein kind dat geboren is, dat kan ook niet lopen. En nou, van een genade, dan moet je leren niet beter te kunnen lopen. Maar nog veel minder te lopen. Dan ga je net achteruit. Weet je wat de dan wel eens denkt. Dat gaat met mij op de zaligheid aan. En het is nog goed lopen. Maar als ze ontdekt worden. En Gods deugden enerzijds. Een beetje bekend gemaakt worden in de ziel. En de eigen afkomst in de verbondshoofd adem. En zij zo God dat loopt met mijn vast in de hel. Dat is nou de ware ontdekking. Weet je waar je dan nodig krijgt? Je zult zeggen een beetje bemoedigd te worden. haal helpt niet meer op. Een beetje versterkt te worden. Dat is aangenaam. Maar als de schuld in je gezicht gaat staren. Je staatelijke schuld. En God zich openbaart dat hij van zijn recht niet afstand kan doen. Weet je wat je dan doet? Dan loop je vast en zit dat eindigt wel in de verdoemenis. Als daar de Heer Jezus... Niet aan je ziel geopenbaard zou worden, mensen. Dan kwam je voor eeuwig om. Oh, wat een gelukkige meefie Bozet. David openbaart zich aan meefie Niet om hem dood te maken, om hem weg te sturen, maar David die openbaart zich, hoort, maar omdat hij gedurig had aan de sta, Dat had David gezegd: haalt meefie Bozet? Uit baard omdat hij voortdurend aan mijn tafel eet. En wat heeft David het niet alleen beloofd, maar waargemaakt. Hè? Zou de heer Jezus het ook niet waar maken bij zijn volk? Als ze eens terug mogen kijken, en zeggen ze, heren, ik heb je duizendmaal zo maar wij toch mee meegevallen. Menigmaal konden ze het niet geloven, dan leefden ze meer op de vrucht dan door het geloof. En als de vrucht aanwezig was, dan hadden ze soms veel groter geloof als de oude mensen. Maar dan steunden ze op de vrucht, niet op de middelaar, maar op de vrucht. En dan durfden ze soms wel in het water en door de zee. En langs afgerond. Ja, als je jong en onervaren bent, durf je meer dat je altijd geoefend wordt hoor. En dan is je veel meer. Dan ken je de gevaren meer. En van mij het staat dat hij niet lopen kon. En eigenlijk een ter dood veroordeelde was. Wat moest dat nou met die man? Die zal het zelf wel niet geweten nou. hebben. Maar David wist het wel hoe het moest. Laat hem halen, zegt hij. Opdat hij gedurende brood heet aan mijn tafel. En David loog niet. Heeft het waar gemaakt. En daar staat nog eens Gods volk te beurt mag vallen. Dat ze zeggen, nou ben ik zo kreupel. Ik kan geen avond meer houden. Als zie ik op mijn landen dan kan God alleen nog met gramschap komen. Ja, zo moesten ze soms zo, Zij ze heren, mijn erf en mijn dadelijke schuld, die vliegt me gedurig in het aangezicht. En kon ik ze nog maar aanvaarden, dan kreeg ik ruimte. Maar o oh God, dat is er ook niet bij, denk ik. De dadelijke schuld soms aanvaarden en een beetje vermeerdering van schuld, maar die statelijke schuld, als die openvalt, zei ze heren, maar dan ga ik naar de hel toe en dat kan niet. Maar weet je wat de mensen tegenwoordig zeggen? Dacht je dan dat een kind van God met genade naar de hel toe moet? Die gaat vast naar de hemel toe. Ja, dan gelooft dat volk van God ook voor alle mensen die genade hebben. Behalve voor de Dan kan je het niet geloven. Zij ze heren, ik word zo ontdekt aan mijn verdorven en ellendig bestaan dat ik niet anders. Als het naar de hel toe gaat. Een enkele keer mag ik er eens boven kijken. Dat is toch wel heel wat anders. En ze hebben toch aanvankelijk geleefd. Dat, dat ze van kracht tot kracht dachten voor te gaan. Dat dachten ze. En dat ze nou achteruit gegaan zijn. En zeiden ze. Ik begrijp er niks meer van. Dat zal bij mij wel op naar luid lopen. Dat is het harde weg. En dan lezen we toch van die onderdaan des konings. Dat hij aan de tafel zet, En hij was genodigd. Al was hij vol vrezen. Maar. David had het geopenbaard. En wat zegt Mephibozet. Wat een wonder dat je naar mijn oom omgezien hebt. Zo'n een hond als ik ben. Dat kon hij niet begrijpen. Dat nou David zijn eigen hond binnen liet. In een bepaald vertrekvorm. Daar kon hij nog wel vast teken. Maar dat die Bozet die het zo verzondigd had van een huis Sauls. Want Saul was daar een bittere vijand. En dat die nou genodigd wordt als een onderdaam van de koning om aan de tafel te zitten. Dat zal die man niet hebben kunnen verwerken. Oh wat zal die David bewonderd hebben. En zou dat volk van God als ze aan de avondmaalstafel niet genodigd worden door de leraar. Maar als ze door God zelf genodigd worden. Weet je hoe dat dat gaat? Dat gaat door de trekkende liefde. Oh, dan gaat God ze trekken, ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. Die worden om het hart gelegd en dan trekt God ze uit. Dat is heel wat anders dan een keertje betrekking hebben. Je kan betrekking hebben op de heren, je kan betrekking hebben op de dood, maar als de dood komt, dan weet je geen raad. Maar als je getrokken wordt, weet je wat de bruid daarvan zegt? Trek mij en we zullen nu nalopen. En dat is nou het wonderlijkste. Een wegloper is een staat dat hij door God getrokken en dat hij naloopt. Dat kan je niet vatten. En hoe ver en hoe lang. Net zolang dat God hem trekt, loopt hij na. Want hij moet getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonder licht. Dat is de eerste. En ten tweede trek mij en we zullen nu nalopen maar dan loopt hij weg. En om in de hemel te komen, zegt de heer Jezus, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, aan de rechterhand van zijn vader ik, dan zal ik ze alle tot mij trekken. Namelijk die gegevenen des vaders. Zie je wel dat het eenmaal een goddelijke werk is dat hij trekt moet van begin tot het eind. En de betrekking, dat is de vrucht van het nieuwe leven. Of van de openbaring des middelaars. Dan kunnen ze zo'n betrekking hebben en ze kunnen er niks meer doen. Waar staat dat dan? Dat staat daar waar de Heer Jezus zegt zonder mij kunt niks doen. Dat is toch wel af doen. En toch die onderdaan des konings. Die staat zo verwonderd. Wat is het dat je naar mij hebt omgezien naar zo'n doden hond als ik ben? Die enige mate wel eens in zijn onwaardigheid voor God terechtgekomen is. Die kan dat wel volgen. Begrijpen We niet. Maar volgen wel. Dus ik kan niet begrijpen. Dat God zijn kerk, zijn levende kerk en zijn knechten nodig. Dat kunnen ze wel begrijpen. Maar dat God er zo eentje nodigt Die er buiten staat. Oden zei ik ben alleen maar rijp. Om van God verwom, ver, verworpen te worden. Ik ben alleen maar. In staat om te zondigen. En zou ik dan avondmaal kunnen houden. Met dat lam? Zou ik dan daar kunnen zitten. Nee dan zou God me er toch wat moeten brengen. Door de goddelijke trek. En inderdaad mensen. Als je een rechte avondmaal hangen bent. Dan moet je getrokken worden. En dan trek je net zo veel terug. Je had er niet aan mee om er te komen. Nee. Maar als de Heer soms bij zijn volk. De bank in brand steekt. Dan zijn ze er zo hard. Weet je hoe dat dat wordt? Nee, nou, gerust met om te blijven zitten. Dan moet je. Oh, dan komt de genade. Zo onweerstanderig is je Dan ben je de bank uit voor vooruitwit. Niet onbewust. Maar door de goddelijke trekking. En dan het grote wonder. Dan zit je niet te bewonderen dat je daar zelf aan zit. Maar dan het grote wonder. Die onderdaan als konings. Als je dan op dat verbond. Dat hij daar eens van horen maar. Want dat wist mij het niet. Maar David had een verbond gesloten ook met de nakomeling van, van Saul. Dat is er niet uitroeien zo. En dat verbond nu, dat wist mij het niet, maar dat ging David openbaren. Dat hij het louter deed op grond van het verbond dat er was. Dat hij de nakomelingschap, want er was een verbond met Jonathan, dat de Jonatans nakomelingschap niet zou. En dan gaat David, het is openbaar, wat zal die Mephibos het stom verwonderd gestaan hebben. Maar dat wist hij niet. Hij zat daar, kreupel, kruipel, waar. En dan wordt hij verwaardigd, een uitnodiging ontvangt. Ja, en zijn ziel ook, dat hij aan de tafel van David mag komen zitten. Dat is toch een wonder mensen, hij goed kreupel ben aan je beide voeten. Hij mag de koning zien in zijn schoonheid, en dat je dan daar aan die navelpastafel moet zitten. Om gemeenschap met hem te oefenen. Want die gaat niet van ons uit hoor, ook niet van mij. Die gaat van hemzelf uit. De ranken van de wijnstok, die moeten door de wijnstok uit de wortelsap krijgen. Dus is niks van, van de mens bij. Anders zouden ze doodgaan. Los van de wijnstok kunnen ze niet leven, en al zo zegt de heer Jezus ook zonder mij kunnen niet doen. Die onderdaan des konings om niet te lang te worden. Die werd genodigd om te zitten in Jeruzalem aan de tafel des konings. En die tafel. Die was geplaatst in Jeruzalem. En Jeruzalem Jeruz betekent stad als vredes. En weet je wat die Mephibozet daar in zijn hart kreeg? Daar kreeg hij vrede in zijn hart. O, oh, die goddelijke ontferming over die Mephibozet. Dat is een wonder geweest. Gemeen te hebben dat hij zou gedood geworden zijn omdat hij nakomeling van Saul was. En dat hij een weldaad krijgt dat hij in Jeruzalem bodem mag. Omdat hij, dat is de reden... Gedurend brood, at aan de koningsdag. Meestal, tegenwoordig is het niet meer zwaar als vroeger, dan kon je de arme mensen makkelijk vinden aan de kleine hutjes wat ze vonden. Ja, toen ging het vroeger, hoor. Dan moest je wel eens bukken als je de, deur, de buitendeur in kwam, want dan was die deur zo laag dat je bijna op je knieën binnen moest. En als je dan wat groot bent, dan valt dat niet meer. En En Mephibozet, die mocht te Jeruzalem aan David tafel zitten. En dan werd de koninklijke deur voor hem geopend. Wat zou die man stom verwonderd gestaan hebben, als die merkte dat de koning hem zelf benodigd had. En dat de deur wagenlijk voor hem opengezet werd. En ik verzeker je het volk van God, als je zo'n onderdaan mag zijn en krumpelen allebei je voeten, bent, je is onder God niks kan doen en het ook niet wens te doen, dat je dan wel een plaats aan de tafel mag krijgen en gemeenschap met de koel. Vast doen. Want dat gaat altijd vrok, eerst plaats maken de genaten in de ziel en dan kan de Heer het alleen maar kwijt en anders kan die aan mij niet kwijt, dus ik veronderstel van jullie ook niet. Ook niet de ontvangende genade. de waaldaden, daar kunnen we geen grondslag van vrijmoedigheid in krijgen om aan het avondmaal te gaan. Oh, ik waarschuw er nogmaals toe dat niemand denkt, omdat die een zuivere beleid is, dat daar plaats voor is. Nee, en vraagt dat Gods leven het gemaakte volk is, zei ze, al heb ik een ander leven, ik durf het toch haast niet. Want als gemeenschap met de koning te oefenen. En ah, oh, hoe moet dat? En als ze dan eens verwaardigd mogen worden. Dat de koning zelf de deur opent. En dan zegt, kom in. Ik heb de maaltijd voor u bereid. Dan kun je het wonder of veel minder begrijpen. Hij doet wonderen. Hij alleen. En die tafel des konings. Dat was geen mooie lege tafel, want daar ben ik niks van hoor. Je kunt wel eens bij mensen komen dat ze prachtig meublement hebben. Maar als je er eens een keer moet eten dat het weer te tegenvalt, dat er weinig op tafel komt. En dan geloof ik toch als je honger hebt, dat je dan niet veel naar een mooie tafel kijkt, maar wel wat erop komt. En wat je in je bord krijgt. Dat ga je nodig als je honger hebt. Hè. En honger. Dat maakt zelfs het bitter zoet. Is het niet waar? Vraag het maar aan jongere mensen en Als ze flink gewerkt hebben, van de morgen tot de avond. Ja, vroeger moest je soms om alle vijf eruit, hoor. En als je dan de hele dag gewerkt hebt, wat was dan de lekker? Denk erom dat het dan... Doe dat verslond je zo. Je keek geen eens wat er ook was en het is goed. Zou het dan voor Gods volk ook niet zo zijn? Als ze nou eens een lege, een leeg hart hadden, zei ze: oh, ik heb niks kunnen bewaren, ik heb er alles mee doorgevoerd. Alles weer doorgebracht. Ik ben een doorbrenger en wegloper. En als ze zo eens aan de tafel mogen, zou dan de Heer Jezus zich niet openbaren in haar hart? En als je dan komt, dan brengt hij alles mee. Voor die tijd, hoor, niet voor goed, Maar voor die tijd. Hij is een alvervullende vervullende middelaar. De tafel des konings was rijk voorzien. En dan de koning aan de ene zijde voor aan de tafel. En dan zijn onderdanen zo aan de tafel. En dan mogen ze zo wel eens op de koning zien. Dat is een kostelijke zaak. Als je nou aan de avondtafel als met maastafel door God genodigd wordt. Ga niet over mijn nodiging. Dat is ambtelijk. Maar als je door God inwendig getrokken wordt. En overwonnen wordt. Dat je mens met genade bent. En toch aan het avondmaal niet kunt komen. Omdat je genade hebt. Maar. Vrijmoedigheid moet je van boven krijgen. <laughs> Zie. Als je zo eens op de koning mag zien. Dan zou het gewoon denk ik. Wat kan dat een hemels gezicht zijn. Als ze de koning mogen zien. Is de schoonheid. Ja. Dat staat in Gods woord. De schoonheid. Oh de neerde Jezus is zo schoon. Dat is nou geen. Niets aan dat niet noodzakelijk is. Een volmaakt lichaam, want de Heilige Geest heeft zijn lichaam geformeerd, zit dus geen zonde dan. En een volmaakte ziel, ook door de Heilige Geest geschap, geschapen. En hij is God te prijzen boven alles in de eeuwigheid gebleven. Jezus Christus is gisteren en hetende dezelfde tot in de eeuwigheid. Als Tina van de avondmaalstafel komt. En je, en je ziel openbaart mensen. Dan kon je het wel eens hebben. Dat je zeggen moet van achteren. Ik zag niemand meer dan de Heer Jezus oh, de spijze des konings. Dat is een kostelijke gemeenschap. Met die koning te hebben. Dan nou gaat het niet zo direct om de weldaden. Maar om de gemeenschap met. Want, er is geen voedsel op aarde, dat kracht voor je ziel kan geven, maar de gemeenschap die van koning Jezus uitgaat, hij sterkt de rechtertijd hun kracht te lezen bij de Psalm. Die hopend op een wachten, dat is uitziend wachten of het nog eens wil doen. Zo menigmaal kan het bij dat volk van God zijn als bezwijkt. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart tijd uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zie, dat ze met dat ontvangen leven niks kunnen doen. Maar dat ze bij voortgang nodig hebben dat God aan de ziel het leven geeft. En als ze dat nou eens bij vernieuwing krijgen, dan kunnen ze over alle bezwaren heen zien. Zeg niet dat ze er dan over zijn, maar dat ze er eens overheen kijken. Maar je kunt altijd nog verder kijken met lopen hoor. Als je hier voor de rivier staat, dan kun je erover kijken. Maar als je verder loopt, dan verdrink je erin. Zie, dat is het onderscheid. Zelfs nog bij Gods volk ook. Ach, dat kan wel eens zien, dan zeggen ze. maar beleid naar uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Heel genadig in dat er nog zoveel rivieren en zoveel dieptes tussen liggen. Kijk eens erover. Dat is een kostelijk vergezicht. Maar als ze het weer moeten gaan beoefenen, zeggen ze, hoe moet ik het nu? En geen veerpomp te hebben, want dan kon je je over laten zetten. Maar dat is er niet geestelijke. Zonder mij, zegt de middelaar, kunt je niets doen. En van hem staat geschreven, alsof hij dan ook volkomelijk kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaat. Hij is toch zo'n volkomen zaligmaker. Niet alleen in de zaligheid te verwerven, hè? te verdienen. Hè? Maar daar hoeft niks meer bij. Dat blijkt wel toen die opgenomen werd in de hemel. Als er nog iets bij moest. Van de zijde van Gods volk. Was de heer Jezus niet in de hemel opgenomen. Omdat hij de volkomen opveranderen bracht. Werd de hemel voor hem ontsloten. En nam de vader hem zo op. Daar leeft u nou nog. Om verder te verdienen. Nee. Verdiend is het. Maar om het verder toe te passen. Vader, ik bid. Niet dat je ze wegneemt uit de wereld, die uitverkoren, maar dat je ze bewaakt van de boze. Johannes 17 kunt lezen. Vader, gaat hij verder. Gedurig in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid voor dat je ze bewaakt van de verzoekingen. En hiervoor bewaakt en daarvoor bewaakt. O, daarom. Als die hoge priester aan de tafel des konings mag zijn, dan zal hij ze ook gedurende vragen of God plaats bereiden wil in het hart van zijn volk voor zijn hoge priesterlijk werk en voor hemzelf. De koninklijke tafel, dan worden ze dieper onwaardiger. Hoe korter bij de heer Jezus, hoe onwaardiger dat dat volk wordt. En dan zeggen ze wel, ik ben het onwaardig, ik heb geen nee, vrijmoedigheid. Dat kan ik dat begrijpen hoor. Best, kan ik dat begrijpen. Maar dat zit niet in je onwaardigheid, dat je geen vrijmoedigheid hebt. Ik heb over het leven de volk hoor. Niet over de mensen die gozist hebben, maar het leven ervoor. Dat kan soms zo, oh zo benauwd hebben. En geen vrijmoedigheid hebben. En dan ze zeggen, ja, ik durf niet, en ik zou toch moeten en ik kan niet. Hoe moet dat? En weet je waarom? Omdat ze nog te veel hebben. Dat benemt nog net de vrijmoedige. Nog te veel? Ja. Dan proberen ze soms aan het avondmaal te gaan op grond van de geschonken genade. Hebben we genade dan? En ze zijn soms zo goed gesteld. En dan zeggen ze: Ik wou dat nou maar avondmaal was. En weet je wat dan wel eens gebeurt? Tegen de tijd dat de avondmaal is. Nou hoop ik dat het maar niet is, want ik ben het allemaal weer kwijt. Ja, ja, dat gebeurt. Dan komt dat ze veel meer steunen op de weldaden, op de gestaltes, dan op de neerde Jezus. Maar dan moet ze arm voor worden. Op u verlaagt zich de arm. En die arme die spreekt, zweet ik. Die hebt God nodig als het avondmaal wordt. En zei ze, heren, ach, nou het avondmaal waaraan gericht voor je volk, maar ik kan zo niet gaan. Want ik vrees dit of ik heb dat. En dat is te kort en dit is te lang. Ach, zou je nog eens willen komen aan de tafel. Om mij ook te trekken, want anders kan ik je niet nalopen. Zie, anders koningstafel. En als ze dan daar eens een blik op mogen slaan. En ze mogen eens op de heer Jezus zien door het geloof. En ze heer, nou hoef ik niks mee te raken. Dat is dan echt genoeg voor mij. Precies genoeg. Want de hemel is voor hem opengegaan, omdat hij een genoegzame offeranden gebracht had. En hij heeft de gemeenschap met God voor zijn ganse kerk tot stand gebracht in zijn hemelvaart. Hij is niet alleen verheerlijk geworden in zijn hemelvaart, maar ook de gemeenschap voor zijn kerk heeft hij tot stand gebracht. Daarom wordt hij middelaar niet alleen dierwaart, dat is hij ook als je vruchtelijk de, een kennis aan hem. Dat is hij ook dierwaart. Maar dan wordt die ook niet alleen gepast, Daar krijg je wel eens licht over en je dat is nou precies gepast. Maar, dan wordt je wel eens noodzakelijk voor je arme ziel. Dus en zo moet dat, als ik nou sterven moet en God moet ontmoeten, en dat kan niet, heren. Dan heb ik dat wel gekregen en dat durf ik niet ontkennen. En dat is wel gebeurd, maar hoe moet ik nou sterven? Want als God moet, moet ik ook voor de rechter komen, en dat kan niet. Te veel om te sterven en te weinig om God te ontmoeten. Zo zit het dan van binnen. O, daarom is toch telkens die tafel des nodig, zolang als Gods volk en zolang er een kerk op de aarde is. Waarom laat God dan het avondmaal bedienen? Omdat hij zijn volk de genade zou versterken. Die nooit geen versterking van zijn genadewerk nodig heeft. Die had wel eens te kijken of het waar is ik heb wel eens mensen, dan moet je altijd in de ruimte praten. Zeg, vriend, kijk je ruimte eens na, want ik geloof dat je meer ruimte in je mond hebt te je hart. Dat kan niet. Weet je dat godsvolk genoemd wordt? Op en neer. Nou zeg ik niet dat gestaltelijk op en neer, zoals het in het begin zo gaat, maar toch ook in de oefeningen, als zware strijd komt, dan ga je wel neer hoor. Dat hou je niet vol met ontvangen genade. Dan is hij ervoor nodig. Want we lezen in Psalm 118. De zeer sterke rechterhand doet door haar taam de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Zie je wat vandaan moet komen? Hij moet ze in stand houden. En ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan omdat ze het zo vast kunnen houden. Nee hoor. Nee. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vaders. Dat is een beter houvast. Kleine kinderen die zijn zo genegen tegen vader en moeder te zeggen: Ik hou je hand wel vast hoor. Dat menen ze echt hoor. Dus ik gooi geen steen erop hoor. Dus ik hou nog een beetje van kinderen. Eerlijk waar hoor. Of het geloof toch niet? Ik zie ze zo graag zitten in de kerk. Maar. Het is toch niet veilig als vader en moeder luisteren naar die kinderen. Het is veel beter dat ze ze zelf vasthouden. Maar als ze dus dan eens rukken, dan houdt vader en moeder ze vastzien. En anders als ze zelf vasthouden, schieten ze in de sloot ze gaan onderhouden. Zie je de knoten, is heeft hij vastgehouden? En de Heer Jezus zegt van zijn volk, niemand zal ze uit mijn hand drukken. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader. Oh, was dat toch niet waar, wat volk van God? dan kwam hem nog voor eeuwig om alle genade. Genade is geen bewaard middel. Hoort maar, Petrus was erachter gekomen. Hij had gezegd tegen de Heer Jezus: als hij ook alles zou verhogen, dan doe ik het niet hoor. Op Petrus kon ik En hij meent niet dat de Heer Jezus voor en in hem werken moest. En dat zijn zwaard uit de handen moest. Want dat, dat is geen vreselijke strijd die rotvolk voeren moet, dat is een geestelijke strijd. En omdat ze nou in die geestelijke strijd niet altijd onder zouden liggen, daarom is dat middel het avondmaal ingesteld, om hoe sterk te worden. En als je altijd even sterk werd, en hij niet nodig. En als je nooit geen vermindering van je sterkte waarnemt, dan is de vraag of je recht gelooft. Maar dat gaat op en neer, hoor. Daarom die tafel des konings. oh, dat is zo'n bierbare plaat. Als de koning aan zijn ronde tafel zit, zegt de bruid in togelijk, daar geeft mijn nardus zijn reuk. Zie je wel dat dat een beste plaats is? Die nardus, hoe warmer dat die werd, hoe beter dat ze geur van zich af was. En dan, in het gebouw waar ze was, of neergezet werd op de tuin, die beetje besloten wordt, dan kun je de geur daarvan ruiken. Heb je nog wel eens van die geurige bloemen? En als de Nere Jezus nou eens in zijn kerk komt, bij zijn volk, en die openbaart zich in hun hart, zou het dan ook niet waar te nemen zijn? Zou er dan geen geur uitgaan van die reuk die van de Nere Jezus uitgaat? Paulus zegt, die de reuk zijner kennis openbaar maakt in alle plaats waar hij even reden voorkomt. Zie wat? Dan laat wat na. En dan zou hij ook de voetstappen zullen gewaarnemen van meneer Jezus. Want waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van vet. Dan doet hij al altijd zegen Helaas is het maar zo weinig. Maar toch gebeurt het wat. Daarom, die tafel des konings, dan zien ze twee dingen. Dat ze zelf onwaardig zijn. En dat de koning alwaardig is. Alle macht bezit. En alle rechten bezit. En alles nodig heeft. Wat ze nou nodig hebben. Om verzoend te worden. En om in de eeuwige zaligheid. In de volkomen gemeenschap van God gebracht te worden. Maar om niet te lang te worden. De spijze des konings. Daar lees ik van. Dat hij aan de tafel af. En kreupel was aan zijn beide voeten. En gedurig af aan de tafel. Dus die spijs was nooit op. Wie zorgde daarvoor? Daar zorgde David voor. Of hij het persoonlijk deed of door zijn nechten, maar ze was niet op. Ik heb nooit gelezen dat in de Bijbel stond: Mefiboos van de honger gestorven. Heb ik niet gelezen. Want David zorgde dat er op de tafel van Mefiboos altijd voedsel was. En ik kan nog indenken dat David nog niet zo karig was. Nee, als je daadwerkelijk met je hart doet, met van harte iets geeft, dan ben je niet gierig. De grootste gierig hart als zijn hart open gaat, dan is je wilt. Dan geeft hij het ook eens een keer makkelijk. Want dan moet je nou laten, niet op de geeft, maar op het hart, op de geven. Uit het hart zijn de uitgangen des levens. En waarom heeft David gezegd, Gij zult gedurende brood eten aan mijn tafel, omdat hij een hart had voor mij verboden? Daarmee druk voor gezorgd dat er altijd spijzen was aan de sconings, op de koningstafel. Noem Nooit op, want Christus heeft wel zulke een voldoening en zulke een volheid van gedaan, die is eeuwig vol. En al heeft hij geheel zijn karakter uit bediend, dat geen dat stuk van de kerk, de triomferende kerk, dat in de hemel is, dat heeft hij eruit bediend. En dan neemt hij ze in de heerlijkheid. En dat stuk dat nog op de aarde is, die strijdende kerk genaamd, die zorgt hij ook. En dan heb ik nog niet gelezen dat hij ledig is. Nooit. Los dat volk toch eens een weinigje van die middelen geopenbaard wordt door de Heilige Geest, maar die moet een licht op laten vallen. En zeggen ze, nou is je nog net zo eeuwig vol. Als dat hij was. Altijd geweest. Vanaf het begin der wereld. Dat de eerste zalig is geworden. die opgenomen werd in de hemel. Heb je hem bediend uit zijn volk, Nou, als je nog niet leeft. Daarom lezen we. dat Mefiboze te Jeruzalem was. en gedurig af aan de koning sta. Kon niet hem altijd verzorgen. En boosheid bleef altijd kruipen. Ik heb ook niet gelezen dat zijn voeten vernietigd waren. Nee. Wat had het volk als ze ontdekt worden? Aan de diepe ellende staat dan zeiden ze, Heren, ik heb nog zo vaak gehoord dat het een beetje beter zou worden. Maar ik word toch gewaardeerd, dat ik altijd ellendig zou blijven. En weet je wat dan zo'n wonder is? Dat God je niet zacht wordt. Want hij blijft altijd dezelfde. Gisteren en even dezelfde tot in de eeuwige. En de mens niet, die verandert geduurd, maar niet tot beterschap. Nee, die moet vernieuwd worden van dag tot dag. Door de zere geest. Uit de geloofsgemeenschap van Christus. Daar zit nog net de haver. Als dat ingehouden wordt, dan zegt hij, ik word mager, ik word mager. Zou er nog wat van overblijven? Ja, dan zeggen de mensen, genaten is niet te verliezen hoor. Dat weten ze voor de hele kerk wel. En dan zeggen ze, heren komt toch bij mij wel eens zijn dat het nooit waar geweest is maar, ach ze kijk hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben hoe zal ik nog tot god bekeerd en met god verzoen hoe zal ik nog zalig worden en dan zei ze je moet er veel ruimer van denken en van geloven ja ja ze planten tegenwoordig de bomen op de grond niet erin maar erop maar zo doet god het niet hoor die maakt voor de mensen wel dat als we daar van spreken mogen, maak je toch plaats in het hart bij zijn woord. En ziet maar een echte, dat weten ze hier in Opheuze nog beter dan ik. Een echte boomplanter die maakt toch een gat in de grond. Hè? Die zet de boom niet bovenop de grond. Kun je begrijpen, Dan wil niet groeien. En hij stoeit hem nog gedurende op. Omdat hij te meer de te dragen. Dus dat, dat hij drank reinigt. Johannes 50. Ik zie je wel, dat snoeimes moet er ook nog gedurig in. En als je ze dan in de winter ziet, dan zou je soms denken, uit geen verstand van, zou dat dood doodgaan? Ik zie er geen vrucht aan, en ik zie niks, geen groender en geen blaar, hij zie ik er bijna dood. Kleine kinderen zouden wel zeggen, hij is dood, hoor, kijk maar. En toch niet. Want als het voorjaar weer komt, dan komen de blaadjes er weer uit, eerst kleiner, dan wat groter. En als vreugdbombeen komt er nog weer vruchtjes aan doen. Zie je? Dat leven dat komt uit de Word. En zo moet het nou voor God het volk ook komen. Als ze uit de Word van Christus bediend worden, dan zullen ze ook weer de vruchten openbaar. En anders wil het niet. Daarom, neemt die boosheid gedurig zitten aan de schrommingstafel te Jeruzalem. Hij zal wel een goed gerucht in Jeruzalem verspreid hebben. Vast en zeker. Zou die David niet geloofd hebben? En zou Mefibo het ook niet eens aan die edele Jonathan gedacht hebben? Kan ik me goed indenken. Oh, ze, mijn vader had vriendschap met David. En nou komt David er nog op terug en dan mag ik nog aan zijn tafel zitten. Wat een wonder. Gemeenschap met David gehad. En, nou was Jonathan in de Nederland. En dan geloof ik vast dat hij is hoor. Twijfel ik niet aan. En, zijn na zat, die zat daar in Jeruzalem. En David zorgde ervoor. Hij mocht zitten aan de tafel van David. Ja, ja, het was echt een stad als vredes voor Mephibodan. Maar hij kon er niet naartoe lopen. Waarom niet? Wel, hij was geslagen aan allebei de voeten en dan kun je niet lopen. Dus er moest nog wel weldaad niet alleen aan de tafel, maar hij moest nog gehaald worden ook daarom hield David hem bij hem in Jeruzalem. Dat was niet zo ver af van de kroon. Ik kan me zo indenken dat Boos het wel eens uitgekeken zal hebben, of David nog eens een uitnodiging stuurde oh. iedere keer. En vooral als de honger een beetje opkwam. en dat hij op de uitnodiging moest wachten, en dat ze hem kwam halen, dat, hij dat toch wel eens ge... zou ze het nou niet vergeten? Ja, ja. Zou de heren er ook van weten dat ik hier zit, zei het volk van God Zullen er u nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zo'n barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dat krank mij het leven. En dan komt de hoop. Maar, God zal verandering geven. Ho oh, zie je wat? Nee, je verandert niet, maar je zou verandering geven in ziel de zielenstaat en in de toestand. Dat zou ik doen. Omdat God de dezelfde is... Daar zijn de kinderen van Jacob niet verteerd. Daarom levende, van God levend gemaakte mensen, die worden genodigd aan het avondmaal. Geen natuurlijk levende. Gods volk heeft een natuurlijk leven. Daar is niet het avondmaal voor. Dat ze dan thuis eten, zit dat op Maar Gods volk heeft ook een geestelijk leven. En dat moet gesterkt worden. En dan gebruikt God de prediking des woords. En dan gebruikt hij ook de bediening van het sacrament. Op zichzelf. Kan dat woord niet doen. Los van de bedienaar. Van de heer Jezus. En op zichzelf kan dat eigenlijk ook geen sterkte geven. Nee dat kan niet. Maar als God het wil gebruiken. Om je daardoor sterkte te geven. Waar je niet alleen ziet op het teken. Maar ook op de zaak die daardoor betekend wordt. Gelijk die wijn vergoten wordt. Zo heeft de heer Jezus een bloed vergoten. Tot vergeving der zon. Van al zijn uitverkoren volk gelijk dat brood gebroken wordt dus eerst gemalen en fijn gebracht en dan samen is het gebak een brood te worden en dan moet het weer in stukjes en dan wordt het gegeven aan Gods volk kijk zo is de de Jezus ook verbroken oh welk een dood heeft Hij zichzelf worden, wat heeft Hij zich laten bebreken, omdat dat volk van God niet voor eeuwig van God gescheiden zou zijn tja dat mag geweest daar is een kijkje op krijgt mensen, dan zou je doodwenen. Eerlijk waar, ze zullen zien in de welke zij gestoken hebben. En ze zullen over haar bitterlijk rouw klagen. Daar heb ik op. Wat een bittere tranen worden gestort over hun dood is middelaar. Als ze de noodzaak eens zien dat het zo nodig is dat die betaalt, dan zijn ze er blij mee. Maar als ze de oorzaak eens zien waarom dat dat gebeuren moet, eigen zon, dan Zullen ze toch zo beter voor God wenen? En als de Heer ze niet verwijt, dan, we, dan wenen ze het haast, Want je kan wenen omdat je bang bent om verloren te gaan. Wat je ook wen, dan ben je bang om naar de hel te moeten. Maar je kan ook wenen uit de liefde van God. Omdat je zo verzondigd hebt, bij al je beste voor Want Gods volk zal het niet beter maken. Ze komen er net uit. Al hebben ze de mate niet van Paulus, ik tenminste niet. Maar ze komen er toch uit. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Het lichaam daar zonde en des dood. De zonde is een lichaam. En daar moeten ze van verlost worden. Als je denkt dat de een en de ander is, dat het niet terugkomt, dan komen er tien anderen in de plaats. God zorgt er wel voor dat zo'n volk er niet bovenop komt. Dat zijn een ellendig volk blijven Want ik zeg, ik, ik zal me doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Dat zal op de naam des Heeren vertrouwen. O dat ze daartoe dan ook in het avontuur nog gesterkt mochten worden, waar we nu eerst van zingen willen uit Psalm 65, daarvan het derde vers. Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis en het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij, gij zult vreselijke dingen, ons ingerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereikt. Psalm 65, 3 vers. Gaan we nu over tot het lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinther 11 vers 23 tot en met vers 29. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam terwijl ik voor u gebroken word. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat. Zo dikwijls als ge dien zult drinken, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood de zeren totdat hij komt. Zodan wie onwaardelijk dit brood eet of een drinkbeker de zeer drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed de Seren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al van het brood. ...en drinken van de drinkbeker... ...want die onwaardiglijk eet en drinkt... ...die eet en drinkt zichzelf zuivene oordeel... ...niet onderscheidende het lichaam des Heer. Opdat we nu tot onze troost... ...des Heer een avondmaal mogen houden... ...is ons voor alle dingen van nodig. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten... ...waartoe het de Heere Christus verordineerd... ...en ingesteld heeft, namelijk... Tot Zijn is. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken, nietgelijk bij zichzelf, zijn zonden en vervloeking, opdat Hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedigen. aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat Hij die eer, dat Hij die ongestraft liet blijven, als de lieve Zoon Jezus Christus. ...met een bitteren en smadelijke dood is kruisers gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een ingelijks naart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft... ...dat hem als een zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn... ...en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaalt en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde, onderzoeken zoeken een zijn consentie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God en Heren te bewijzen, en wordt het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. gelijk of bijzonder enige geveinstheid, alle vijandschap, haat en neid van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de Apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel de zeer zich onthouden. Hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgode dienaars, alle die verstorvene heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die den beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mens met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hebben. Alle verachters van God en van zijn woord. En van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Alle die tweedracht en zechten en muiterij in kerken en wereldlijke regering begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die een haat en nij tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, goerheerders, dronkaards dieven, boekeraars rovers, spelers, gierigaards en al diegenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Omdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heer niet voorgehouden om de verslagene harten der gelovigen kleinmoedig te maken alsof niemand tot het avondmaal de gaan mocht, dan bijzonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf en in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee de, dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het, dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk, ...dat we geen volkomen geloof hebben... ...dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn... ...maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof... ...en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben... nochtans des niet tegenstaande... ons door de genade derzijdige geestes... ...zulke gebreken van haar te leed zijn... ...en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden... ...en naar alle geboden Gods te leven... ...zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen, en als deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere laat ons nu ook overdenken, waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat we zullen doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in ons harten vertrouwen, dat onze Heer Jezus Christus naar luiter belofte, dat de voorvader in het Oude Testament van het begin afgeschiet zijn van de Vader in deze wereld gedonden is, ons vlees en bloed heeft aangelopen, de toren God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin zijn der menswording tot het einde zijn levens op de aarde voor ons gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid. Der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn gods. Het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou onbinden. Daarna ontelbare smaatheden geleden heeft. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En hij heeft alzo de vervloeking van ons op zich gelaten, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het houten des kruisjes, toen hij riep met luide stem, Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen. En nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood. En bloedstorting het nieuwe. En eeuwige testament. Het verbond ter genade der verzoening besloten. Toen hij zeide. Het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven. Dat wij tot dit genadeverbond behoren. Nam de Heer Jezus in de laatste avondmaal Het brood. En als hij gedankt had. Brak hij. En gaf het zijn discipelen. En zeide. Neemt. Eet. Dat is mijn lichaam. welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal. Nam hij de drinkbeker. En hebbende Gaf Zeggende. Drink allen eruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. welk voor u. En voor velen vergoten wordt Tot vergeving der zon. Doe dat zo dikwijls. Als gediend zult drinken. Tot mijn gedachtenis. Dat is. Zo dikwijls als gij van dit brood eet, en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door gewisse gedachten in zijn pan, vermaand en verzekerd worden, van deze mijn hartelijke liefde en trouw je gezien. Dat ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het houten kruisers in de dood geven, en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen, met dit mijn gekruisigd lichaam. En vergrote bloed tot het eeuwige leven, spijzen en laten, evenzeker als een hierlijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. Gij dezelfde tot mijn gedachten is met uw mond eet en drink. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouw op zijn volkomen afraande, die eenmaal aan het kruis geschiet is, als op de enige grond fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen, tot een en spijsendrang de zevige levens geworden is. Daartoe helpen ons de almachtige, warmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn heilige geest. We willen nu nog met zeggen eindigen. O almachtige, warmhartige God, en vader, wij danken u van ganser hart, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden, en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. Dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig aard laten instellen, en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gedoor de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam u ons gebed besluit, gelijk hij ons geleerd heeft zeggen,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 Amen. We wensen nu nog ten besluiten te zingen. Psalm 118, 7 vers. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. gezang. Hij was er die mijn heil bewerkte, die sloof ik hem. mijn leven lang. de hoort er vrome tent galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand, een grote kracht. Zing op psalm 118 vers 7. Heen in vrede en ontvang de zegen Heer. De genade van Meneer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.